Twee uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. D66-leider Pechtold vindt het zeer onwaarschijnlijk dat D66 een kabinet van PvdA, GroenLinks en SP aan de meerderheid helpt. Dat zei hij bij RTL Zet.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 Het personeel in Frankfurt en Berlijn is inmiddels weer aan het werk gegaan. In München is de staking net begonnen. Het duurt daar tot middernacht. De vakbondsacties voor hoger loon en minder inzet van tijdelijke krachten begonnen vrijdag. Toen staakte het Lufthansa personeel alleen in Frankfurt. Het cabinepersoneel heeft al drie jaar geen loonsverhoging gekregen. Passagiers kunnen hun vlucht vandaag gratis omboeken naar een andere dag. Bij de wedstrijd in de divisie tussen FC Utrecht en FC Twente... zijn op 18 november geen supporters van FC Twente welkom. Dat heeft het bestuur van FC Utrecht besloten... naar overleg met de gemeente en politie. Bij de wedstrijd tussen de twee clubs in december liep het uit de hand. Aanhangers van Twente gooiden vuurwerk in een vak met Utrecht-supporters. En daarna bestormden supporters van het thuisclub de Twente-fans. Omdat het duel niet was ingeschat als risicowedstrijd... was er in eerste instantie te weinig politie... In totaal werden er 90 mensen gearresteerd. De directeur van FC Utrecht is bang dat de te komende wedstrijd ook uit de hand loopt... en daarom wordt de wedstrijd zonder publiek gespeeld. Bij een busongeluk in het zuiden van Marokko zijn zeker 45 mensen omgekomen. 20 anderen raakten gewond. De bus stortte afgelopen nacht in een 150 meter diep ravijn. Het ongeluk gebeurde op de weg van Marrakesh naar het zuidoosten. Het is onduidelijk of er ook buitenlanders in de bus zaten... Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Marrakesh... en andere plaatsen in de omgeving. Het is het vierde grote busongeluk in Marokko deze zomer. Op de Paralympische Spelen in Londen... heeft dressuurruiter Frank Hosmar opnieuw een bronzen medaille behaald. In de freestyle-test werd de Nederlander derde... achter een Belgische en een Britse. In de Champions-test won Hosmar ook al brons. En dan het weer vanmiddag vrij zondag en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt alleen van 21 graden op de Wadden tot 23 graden in het zuidoosten van het land. Morgen meer bewolking, maar dan blijft het op de meeste plaatsen toch droog en het wordt al een graad of 20.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 De nieuwste BBC-serie van de makers van Life and Frozen Planet. Aanstaande zaterdag, DVD 1. Gratis bij de Volkskrant. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. Aanstaande zaterdag, gratis bij de Volkskrant. DVD 1 van de serie Earthflight. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Margje Fixe en Elsbeth Grutteken. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Kom dichter bij de natuur met biologische melk van Arla. Dus we laten de vogels de insecten verjagen. Zacht, puur en lekker. Onze tomaten worden nog lekkerder als we het land met rust laten. ...omdat het 100% natuurlijk is. Bij al dat eten dat we kopen lijkt maar één ding belangrijk... ...is het diervriendelijk geproduceerd en is het goed voor de natuur? De baas van de Universiteit Wageningen, professor Aalt Dijkhuizen... ...joeg gister Jan en alle mannen in de gordijnen door te zeggen... ...dat er nog best een schepje bovenop kan in de intensieve veehouderij... ...en dat de kippenindustrie best duurzaam is. Dat vraagt natuurlijk om uitleg en daarom zit hij hier. Goedemiddag, meneer Dijkhuizen. Goedemiddag. Zijn er ook collega's die met een grote boog om u heen lopen? Uh, niet meer dan anders. Was, dat was al zo. Dat, dat was nooit. Dus, nee? Uh, nee hoor, nee. Maar wel vele discussies naar aanleiding van wat u gisteren heeft gezegd? Nou, uh, veel via de social media, zoals dat tegenwoordig uh, hoort. En dat is denk ik ook goed. En het, was ook, het is ook bedoeld om de discussie op te roepen. Dus wat dat betreft ben ik heel blij met, uh, met wat er uh, gestart is. Nou, je ziet er niks van, maar in ons slootwater en drinkwater zitten medicijnrestjes. Wist je dat, Elsbeth? Nee. Nee, nou, daar gaan we het dus straks over hebben. Want staatssecretaris Joop Atzma heeft vandaag een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Met een paar oplossingen voor dit probleem. Die kosten zoveel dat de waterschapsbelasting hoe dan ook omhoog zou moeten gaan. Willen we dat? Daarover GroenLinks-Kamerlid Erik Grashoff. Voordat we het over het water hebben, maar eerst maar even de verkiezingscampagne. Want ja, uw lijsttrekker Jolande Sap maakt, maakte gisteren in ieder geval op tv een moe indruk, kan ik wel zeggen. Um, ja, en de peilingen zijn niet zo goed. Um, ziet u dat ook? Ik zie niet dat ze een moeie indruk maakt. Ik zie er met uh, enorm veel uh, enthousiasme en energie uh, door Ja, gruffelen. maar gisteren bij Nieuwsuur, dat was niet best hoor. Ja, nou, dat, Kijk, de uh, mensen hier, ik zie meer gezichten die zeggen van die maken, mensen maken zich zorgen. Nou ja, ik, het is logisch dat je moe wordt als je uh, zo intensief uh, die laatste twee weken natuurlijk in een campagne bezig bent. En ja, peilingen, er is één echte peiling, dat is die op 12 september. Uh, dat maakt echt nog uit. Je ziet overigens dat die peilingen nogal verschillen op dit moment. En je weet ook dat kleine partijen uh, sowieso altijd heel onnauwkeurig in die peilingen zitten. Hmm. André Krauwel schudt nee, maar dat mag hij zo gaan uitleggen. En heeft u al eventjes geprobeerd of de kilometerteller van uw auto de 130 haalt? Sinds dit weekend mag dat op de Nederlandse snelwegen, althans op sommige plaatsen. Historicus Wim Berkelaar, die neemt ons mee in de geschiedenis van de maximum snelheid. En uh, onze stemtherapeut André Krauwel, die zet vanmiddag de loep op de kiezersgroep van de Stadse Gelovigen. Hartelijk welkom allebei. Dichter bij de dag is vandaag Rien van den Berg. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen drieën. En wilt u uw mening kwijt, ga dan naar de website dag.nu of reageer via Twitter via de hashtag DIDD. Ja, Aalt Dijkhuizen. We zeiden al tegen elkaar, de voornaam duidt toch echt op een boerenachtergrond? Absoluut, ik ben een boerenzoon. Ja? Hè? Ja. En uh, ja, u bent nu natuurlijk uh, uh, niet minder dan voorzitter van de Groene Universiteit Wageningen. Gisteren ja. gooide u de knuppel in het hoenderhok bij de opening van het academisch jaar... met de stelling... onze intensieve landbouw kan best nog wat intensiever. Wat bedoelde u daarmee? Ja, nou dat was niet de stelling die ik uh, gezegd heb. Ik heb, uh, ik heb gezegd, wereldwijd wereldwijd gaan er nog 2 miljard mensen bij komen, is de schatting van de FAO. Nou, dat kunnen er een paar meer of minder zijn, maar enorm veel meer. Ja. Maar de kranten hebben het dan dus allemaal verkeerd Nee, nee, nee, nee, nee, maar de, de, de, dat is één regeltje die er uiteindelijk uitkomt. Kijk, en een tweede wat, uh, wat plaatsvindt is dat met name in Azië... Het, uh, de welvaart nog sterk toeneemt. En dat betekent dat er niet alleen meer mensen zijn die gevoed moeten worden... maar er is ook een verschuiving in het voedingspatroon. Dat gaat van rijst en bonen he, gaat dat naar meer dierlijke eiwitten. Nou, en nu is de vraag... Hoe kunnen we zo goed mogelijk in, uh, in die productie van het voedsel voorzien? Dat is de vraag. Ja, En daar was en, uw antwoord op? En daar is mijn antwoord op. Dat is het beste om dat te doen. Hoog productief en efficiënt. Dat, dan, waarom is dat nou ja. zo? Hè? Dus, en, dus en eigenlijk klopt het, die, die intensieve landbouw... die ja. moet intensiever om al die monden te kunnen voeden. Ja, wat, ja, maar anders hebben we een probleem. Hebben we niet genoeg voedsel, nou, dan weten we met alle sociale onrust... en op, dat komt op de zwakke ja. schouders neer. Nou, als je dat nou uh, doet, en dat is de, de lastige boodschap... wat nu blijkt is... Als je dat hoogproductief doet, dan heb je de minste ruimte nodig. Hou je dus het meeste over de meeste grond over voor natuur en biodiversiteit. Ja, en zegt en u, ik ben eigenlijk heel, heel vriendelijk ben ik voor ja, het juist wel, systeem. Juist wel. En, en dat sneeuwt een beetje onder. Maar ik ben heel blij dat ik die feiten nog een keer mag laten zien. Want je hebt de minste ruimte nodig. Je hebt, als je dat doet, de minste grondstoffen ja. nodig. Nou, die worden duur. En nu komt die. Het geeft ook. Alles opgeteld, van grondstof tot product. De minste uitstoot aan CO2. En dat is nu het verrassende. Dat is nu het verrassende in de discussie. Dan zie je dat hij veel op emotie gevoerd is. Nu ik daar uit ons onderzoek de feiten inbreng... schudt dat de zaak door elkaar. Ja. Dat begrijp ik. En dat is ook goed. Hè? En daar moeten we over discussiëren. Ik heb dus niet anders gedaan dan die feiten ingelegd. ja Want u zegt van... Uh, nou het heeft dus gewoon heel veel voordelen. En het is ook eigenlijk heel duurzaam. Alleen u heeft het dan dus even niet over dat dierenwelzijn. Dat is natuurlijk heel Jawel. politiek incorrect. Nee, nee helemaal niet. Want in deze ook. tijd hebben we het natuurlijk allemaal over loslopende kippen. Ja. Vrije varkens ja. en dat soort uh, mooie ja, maar, woorden. Weet je wat het punt is? Alles heeft zijn prijs. Je moet dus een juiste balans vinden. Als je alles op dierlijk welzijn zet en je laat alle dieren buiten lopen, zoals we dat allemaal graag willen... Ik kom van de boerderij, dat betekent het... dat je ongeveer vijf, zes, zeven keer zoveel land en ruimte nodig hebt. Terwijl er nog twee miljard mensen bij komen. Dus mijn vraag is, hoe komen we aan die grond? Naast, nou, u, dat... naast u zit er iemand heel erg met zijn hoofd te schudden. Ja. Dat is meneer Grashoff van GroenLinks. Ja. Wat, ja, hoort u dingen die niet kloppen? Of wat? Ja, ik hoor dingen die niet kloppen, maar ik hoor ook een heleboel dingen... die niet gezegd worden en die je er wel bij moet betrekken. Dat is echt een veel en veel te beperkte visie. Maar eerst even Spelen, niet kloppen. Wat klopt er niet aan? Wat er niet klopt, is dat er enorme negatieve effecten zijn van die intensieve landbouw, bijvoorbeeld op onze biodiversiteit. En nee. de veronderstelling dat je dan minder ruimte nodig hebt, ja. meer ruimte voor natuuroverhoud. In Nederland heeft de landbouw de afgelopen decennia drastisch bijgedragen aan een afname drastische afname van onze biodiversiteit. Dat is ook een feit, en dat feit gaat u aan voorbij. Ja, nee, maar we moeten even de context zien. Ik heb niet gezegd of het nou in Nederland is of elders. Dat is in de discussie gebracht. We hebben twee keer zoveel voedsel nodig. Nou, ik vind dat we met elkaar moeten zorgen om die mensen te voeden. Dat, dat is uitgangspunt. Als je dat wil doen, heb je niet meer ruimte in de wereld. Dus zul je dat hoog en meer per hectare moeten doen. Waar haalt, ja, de... u, waar haalt u die hectare? Dat is het heel is interessant om dat te doen. Er is in 80% van de wereld wordt landbouwbedrijven... op een veel minder ja. efficiënte en effectieve manier ja. dan hier in Nederland. Ja. Er is dus Precies. een wereld te winnen aan ja. verbetering van landbouwmethoden. Ja. Maar ja. bij uitstek, wat je niet moet doen, is die al eigenlijk te intensieve landbouw zoals we die in Nederland kennen, waarvan de nee. negatieve effecten beginnen nee. door te slaan, nee. die te kopiëren naar de hele wereld. Dat maar is een weet slecht je dat voorbeeld. ik het toch heel lastig ben? Ik, ik als ja. niet-kenner ja. ja. uh, hoor nu twee mensen ja. die eigenlijk allebei volgens mij best wel het beste met de wereld voor Absolut. hebben. Maar die totaal verschillende dingen zeggen. De ja. een zegt, die intensieve veehouderij is eigenlijk heel goed voor ons allemaal. Het is ook nee. uiteindelijk voor de aarde heel goed. En de ander zegt, nee, het is echt ja. helemaal niet goed. Hoe ja, moet klopt. ik dit nu, hoe moet ik ja. nu kiezen? Nou, nou laten we even duidelijk zijn. Wat een, een groot uh, probleem in dit soort discussies is... dat het heel snel karikaturen worden. Ja. Het is niet zo dat aan de ene kant... de zo intensief mogelijke veehouderij en landbouw... tegenover leuke, kleine, plezierige boerderijtjes met kippen die buiten lopen. Zo is het niet. En dat is ook een groot gevaar wat in ja. zo'n discussie schuilt. Dat vindt zeker meneer Dijkhuis ook vervelend. Ja. Om het, om het maken van een ontwikkeling. Het doorzetten van een ontwikkeling. Waarbij je die landbouw weer meer in evenwicht brengt. Met ontwikkeling, herstel van biodiversiteit. Ja. Ja. Onder behoud van een heel behoorlijke productie. Ja. En, en, en dat, dat kan. niet. Dus Kijk, ik heb dat geleerd. Je kunt kiezen of linksaf of rechtsaf. <hij <hijs> ja, maar je, je kunt niet tegelijk linksaf en rechtsaf. Ja, dat dus is, één ja. ding. Uh, Laten we even bekijken. Eén ding is zeker. Als er in de wereld twee keer zoveel voedsel uh, geproduceerd moet worden. Hè, als we die monden voeden. Die gaan er komen. Ja. Die aarde wordt niet groter, de ruimte wordt niet meer. Wat doe je dan? Er zal een hogere productie per hectare ja, komen. Ja, maar je kan ook daar zeggen: Daar kom je niet aan. Gemiddeld je, daar jou, je en als je niet 80% nou, van de landbouwgronden is... in de wereld ja. beter kunt benutten, ja. moet je niet op de meest intensief nee. gebruikte landbouwgebieden. Maar even, even iets gedaan, anders inbrengen, inbrengen. heren. Dat klopt niet. Nee, ik, ik wil even iets anders inbrengen. Ja. Wat nou als we gewoon allemaal, inclusief de Chinezen, want daar had u het over: ja. die Chinezen willen ook steeds meer vlees en zo en melk. Wat nou als we dat gewoon niet gaan doen? Ja, als we niet allemaal vlees absoluut. eten? Kijk, eh, dan eh, hebben we ook niet zoveel nodig. Nee, absoluut. Eh, maar als u de katen erop wilt zetten dat zat het geval zal zijn, hartstikke goed. Alleen, ik ben bang dat het daar uh, niet zo makkelijk ja, is. Maar om als het er niet is, zeggen. kan je het ook niet eten. Ja, maar dus wie, als er wie... een beperkt hoeveelheid vlees is. Ja, maar nu is er vraag naar voedsel. Hè? En wie gaat dat voedsel vervolgens kopen? De rijkere mensen. En wat betekent het met de minder draagkrachtigen die dat ook graag willen? Hè, die ook van die bonen en alleen dat potje rijstaf willen. Daar komt een grote onrust. Dus dat zien we al in de wereld. Als die prijsverschillen te groot worden of te hoog worden... krijg je sociale onrust. Het en is... ik vind het nogal elitair om te zeggen... nou, wij rijken we Westen, wij mogen wel in die auto rijden. Wij mogen dat voedsel maar, wel hebben. Maar, zeg ik, maar, en de, en de rest niet. van de wereld die maar, moet het maar bekijken. Ik vind dat een zeer zware ja. opmerking voor de toekomst van de mensen. Hè. Maar, maar dat dus is een opmerking die, gaan die gaan niet van... gemaakt Word. Ik wil even wat weten. Namelijk, nou, hoe gaat het eruit zien? Want ik heb er geen beeld van. Wat, nou, wat, hoe ziet intensieve landbouw er dan uit? Nou, daar is niks engs aan. Daar is helemaal niks engs aan als je kijkt naar uh, intensieve landbouw. Kijk nu in de wereld, en dat ben ik met uh, gras of eens, zijn heel veel gebieden die zijn nog laag productief. Zelfs in Nederland is er een grote variatie tussen hoog productief en laag productief en intensief. Dus dat betekent dat hij wat moderner wordt, hè? dat, dat hij uh, uh, voedsel produceert van een goede kwaliteit. Gewoon, dat is allemaal helemaal niks. Maar mee, zie ik dan die, die massa's plofkippen, megastallen? Nee. Nou, ik, ik, ik ken uh, het woord uh, plofkip niet. Ik heb nog nooit de kip zien uh, ploffen. En megastallen maar maakt het eigenlijk het niet uit. Het ontkennen we, van een maatschappelijk nee. vraagstuk. Dus. Nee. nee, wacht even. Als we dat, als we dat uh, uh, doen, hè, als we al die kaarten op één kant zetten. dan heeft dat tot gevolg dat we te weinig voedsel produceren. Willen we dat? Dat kan niet. Of we hebben hartstikke veel ruimte nodig. Ja, maar dat, dat en die is snap ik wel Maar Elspeth ja. vroeg, hoe ziet het eruit? Nou, dat is, dat is gewoon een, een moderne manier van voedselproductie. Dus ik zie gewoon een, een, een boerderij hier... met, met, met akkers waar dingen Absoluut. op staan. En met Met Absoluut. Absoluut. Hele ja. grote U gesloten de... dozen in het landschap. Hele ja. grote gesloten ja. dozen, ja. Hele dozen in het landschap. Niet. Helemaal. Goed. Waarbij je eerst onder de douche moet eer dat je erin mag. En als je er weer uit moet, weer onder de douche moet. Vanwege de hygiënevoorschriften. Nou, dat is denk ik heel goed. Waar ongelooflijk veel antibiotica aan Dus je altijd. die pluimverhouderij met die plofkip. Want die kunnen niet zonder die antibiotica. Ja. Oh, hoe kan nou, het? Dit, met die resistentie ja, die daarbij wel? als vraagstuk optreedt. Maar meneer Dijkhuizen, u zegt... Die... Nou, nou, yes. zei zo het ziet kan. het er niet uit en, nee. en, en meneer Grashoff ziet het er wel nee. uit. Nou, de heer Grashoff zei net... we moeten niet in karikaturen spreken. Nou, dit was een behoorlijk voorbeeld hoe die maar dat doet. Maar we zien ze we, we al, hè? zien ze ja. al. Nee, maar, maar wacht ze even... Ze staan er al en ze ja. worden al mass aan bouwaanvragen gedaan... om er nieuwe bij te bouwen. Nou, ik vind het prima. Laat alle dieren buiten lopen... Produceer de helft van het voedsel. of gebruik twee keer zoveel ruimte. Dan wil ik dat je gras zoveel spreken. Dit is een goede ja, We nee, hoeven in Nederland nee. niet de helft van het voedsel te produceren. wat nee. we in Nederland moeten doen. in onze varkens. Ik heb het niet over Nederland. Ik is heb onze het varkens- de en pluimveestapel. Uh, behoorlijk terugbrengen. We horen steeds een telefoon. Is er iemand die nog een telefoon aan heeft staan? Nee. Want dat stoort op de Kijk, we opmerking. moeten in Nederland de productie terugbrengen. Dat is een hele zware opmerking. Nederland is wereldkampioen in het schoon en efficiënt produceren. Ja, u zegt, wij zijn voedsel. eigenlijk een voorbeeld. We zijn een voorbeeld. Nou zegt de heer Grashoff, doe het hier maar de helft. Laat de andere mensen, die moeten het maar zien... of ze het ooit redden om die voedsel te produceren. Wij uh, kijken alleen naar onszelf. Ik vind dat een hele kwalijke opmerking. Wij moeten juist al die problemen... Dit een opmerking als ik juist, zeg dat ik dan alleen ja, om mijzelf ja, geef. Maar meneer Grashoff, even... Het gaat juist om die duurzaamheid in die wereld. Maar in de of gaat u nu niet een beetje wel voorbij het probleem... dat er gewoon inderdaad Juist. heel veel monden zijn die gevoed Juist. moeten worden? Nee. En Laten dat die misschien wel belangrijker nee, zijn dan niet. dieren? Nee, helemaal niet. Nou, hoe wilt u die dan voeden? Helemaal niet. Er voeden? zijn een aantal dingen die je moet doen. Ten eerste is het zo dat als er al heel veel vlees geproduceerd moet worden... doe dat dan alsjeblieft in de buurt waar het ook gegeten wordt. Maar dat kan niet in China, dat, hè? Dat kan wel in nee. China. Dat kan zelfs dat uitstekend is alles in China. In China. U weet ook dat ben het wel kan China in China, geweest? China. Ik ben niet in China geweest. Ik kom daar al mee... vijf keer per jaar. Ja, ik kan dat u ik prima vertellen dat de, dat de, niet lukt. Niet? En waarom lukt dat niet? Nou, omdat China is in, de, in, de, in het, uh, in, in het uh, aantal mensen per uh, vierkante meter grond of per hectare grond minstens zo dicht bevolkt als Nederland. Ja, ja. En dat maar betekent meneer dat je daar dat ja, je toch hebt wel geen kan? ruimte Je hebt geen ruimte nee. om dat ideale beeld van de heer Gras of wat maar we allemaal even... wel willen. Ja, maar nee, ik wil toch doen. even naar terug. Want u, u, u, u, u, u, u heeft echt het is een zo idee. dat je echt uh, moet terug moeten naar de plekken waar het ook gegeten wordt. En als het daar nou, niet kan. Is niet. Dan is dat een lastigheid die je daar ook zou moeten oplossen. Want wij transporteren. Onvoorstelbare stromen stikstof van de ene kant van de wereld... naar de andere kant van ja. de wereld. Aan de ene kant gaat ja. de bodemvruchtbaarheid eraan... en aan de andere kant staat nou, tot, tot, tot aan onze knieën ja, in het nest. Dat is de situatie van nu. En nee, Nederland produceert zoveel varkensvlees... dat we 60% daarvan exporteren. Ja. Het is dus ook helemaal niet nodig. Zelfs niet voor nee. de Nederlandse kijk, consumptie nee. is dat niet nodig. Wim Berkela, historicus. Ja. Hoe kijk jij ernaar? Nee, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik pas in deze discussie. Meestal overal weinig, nee, ik, heb, mee? ik, nee, maar ik heb te weinig verstand van deze ja. dus ik, uh, nee, ik ga me Maar niet jij eet ook een stukje vlees. Eet jij elke nauwelijks. dag vlees? Nee, nauwelijks. Ik ja. eet nauwelijks vlees. Ik ben geen vegetariër, maar ik eet nauwelijks vlees. En dat heeft een reden. Ja, omdat ik geen vleesliefhebber ben. Oh ja, oké. Okay. Ja. Nee, nee, dat, denkt... dat nee, nee, maar in André... deze discussie moet ik mij niet mengen Andere ja. Ik eet wel vlees, ja. En wat, en wat, wat <laughs> denk jij als je dit zo hoort? Ja, ik, ik vind het wel interessant... omdat ik denk dat de heren totaal langs elkaar zitten te, te, te praten. Want ik denk dat uh, uh, GroenLinks hier zit vanuit een... Een soort visie waar het in de wereld naartoe zou moeten. Uh, he, wat een heel mooi niveau is natuurlijk. Um, en dat probeert te vertalen van hoe kun je het dan nu anders doen. Terwijl uh, ik denk dat er heel duidelijk ook een visie hier zit aan tafel... vanuit een universiteit van hoe lossen we nou het probleem op... dat er steeds meer voedsel nodig is. Uh, en hoe zorgen we vooral dat lagere inkomens ook aan dat voedsel kunnen komen. Want ik heb net in uh, Egypte gewerkt... En daar zie je dat die opstand, iedereen denkt dat dat komt... omdat hier een democratie was in Egypte. Nou, mooi, niet. mooi niet. Die opstand in Egypte Juist. kwam door de stijgende voedselprijzen. Kijk. En dat mensen zeer ontevreden waren... omdat ze de basics niet meer konden betalen. Juist. Ja. En, en ik dat denk, is het En ik denk dat het interessant is dat iemand van GroenLinks... hier aan de ene kant van het verhaal vertelt... En dan zegt tegen die meneer, u vertelt maar één kant van het verhaal... maar zelf vertelt hij ook maar één kant van het verhaal. Ja, Want maar de inkomenskant van het verhaal zit, ja. zit hier ook ja. in. Wat, nee. doe je, wat doet GroenLinks met arme nee. mensen die dus niet het voedsel meer We kunnen betalen? We moeten zorgen dat er op die plekken dat voedsel geproduceerd wordt. En ja. dat zijn ook precies de gebieden nee. waar die landbouwproductiviteit nee. ook zo laag is. Ja. Dus als je wil dat die mensen hun ja. inkomenspositie verbetert... Ja. en als je wil dat ze daar het voedsel kunnen kopen wat ze nodig hebben... zul je het dus ook... Ja moeten ja. helpen om het ja. daar ook te verbouwen. Meneer Dijkhuis, neemt u de graan uit Europa ja. kan nee. Nee. betalen. Even naar meneer Dijkhuis ja. neemt u de moraal ook mee? In ja, uw nee, maar, juist dit, ik vind dit de kern van het moraal. Dat je zorgt dat iedereen toegankelijk uh, uh, toegang heeft tot voedsel. Dat is de kern. En ja, we moeten dat niet allemaal in Nederland produceren... maar dat heb ik ook niet gezegd. Maar mijn lege buurman zegt... Hier kan 60% af, want uh, dat exporteren we. Ja, wat dacht je? Dat moet ergens anders geproduceerd worden. En dat wordt maar zo niet geproduceerd. En als we dat nu ergens anders... Maar zou u dat misschien wel heel graag willen... als we even wat verder nou, kijken dan de komende ja. jaren? Vindt u dan zijn idee nee, wel nee, maar heel weet u, goed? Weet u, wij hebben, dat hadden we net even voor de uitzending... we hebben van meer dan 125 landen studenten in Wageningen. We hebben projecten... Over de hele wereld om juist kennis en technologie te verspreiden. Maar weet je, voedselproductie verhogen, dat doe je niet in een jaar. Daar gaan decennia overheen met opleiding en technologie om dat te doen. Mijn zorgpunt is dat we hem hier in Nederland afbreken voordat we hem ergens anders opgebouwd hebben. En dat hoor ik mijn linkerbuurman nee, zeggen. En laten we dat vooral niet doen, want dan is... dan is er tekort voedsel in de wereld. En uw ja, dat is de laatste te korte te reactie van meneer Ganscher zou moeten in Nederland. Dat heb ik helemaal en Mijn stelling is, we moeten in Nederland dat hebt u wel gezegd. Dat zou in elk oh, van de kranten staan. Dan nou, moet u met die kranten discussie ja. aan dat ze het niet goed hebben opgeschreven. Nee, dat heeft u hier niet gezegd. In nee. De intensieve landbouw moet nog intensiever. Nee. Dat is een Introuw nee. gisteren. Wereldwijd. Die stelling ja. gaat niet op... Gemiddeld in de wereld kan er best een stuk productiviteit Juist, en landbouw nou. gewonnen worden. Nou. Als u die stelling had ingenomen, had u ook niet de storm van kritiek over u heen gekregen. Nee. Ook vanuit uw eigen universiteit. Ja. Ja. Dat u een te kortzichtige benadering okay. koos op het gebied van duurzaamheid. Als u duurzaamheid. dat u en, goed had gelezen, dan dank... staat dat er niet in. Nee, en ik dank u beiden. Dank u wel. Hm. Het was nog niet klaar, maar we gaan toch uh, over iets anders controversieels praten. En we stappen in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. En dat doen we met Wim Berkelaar. Naar welk jaar gaan wij, Wim? 1908. Leuk. Waarom gaan wij naar 1908, Wim? Nou ja, omdat het onderwerp wat uh, te sprake komt... dat is, gaat over de maximumsnelheid. Hè? Uh, minister Schultz van Haag heeft natuurlijk nu gezegd... variabel 130 kilometer. Nou, als ik je nou zeg dat in 1908... Uh, buiten de bebouwde kom 15 kilometer mocht worden gereden... maximaal en binnen 10. Kijk, dat waren nog En wel we wel over andere snelheden. Ja. De gemotoriseerde verkeer <lacht> wat natuurlijk opkwam <lacht> rond 1880, 1890... dat ging eerste decennia van de 20 e eeuw 40 kilometer per uur. Wat natuurlijk een kolossale snelheid was ja. natuurlijk. Als je bedenkt dat iedereen daar liep... Uh, Fietsen, ook op fietsen die anders waren dan bij ons. Dus kortom, 15 km per uur buiten bouwen komen. We gaan even, ook qua geluid, terug in de tijd. In 1927 trad de motor- en rijwielwet in werking... waarbij iedere automobilist verplicht werd een rijvaardigheidsbewijs te bezitten. Men is dan druk bezig met de aanleg van de autosnelweg Utrecht-Arnhem. Het was beslist geen 50 kilometer per uur. En dat is toch voor veel automobilisten al tergend langzaam. Op 1 mei mogen we op de snelweg iets harder gaan rijden. 120 km per uur, maar niet overal. Toch heeft de beperking van de snelheid in de bebouwde kom... veel bijgedragen tot een grotere verkeersveiligheid. Maar die bordjes, die bordjes. Ja, dat is nog steeds het punt, die bordjes, die bordjes. Maar in 1908, dus voor het eerst die echte limiet. Hoeveel auto's waren er toen? Nou, dan praat je echt over duizenden. Dus niet over wat wij natuurlijk nee. kennen. De miljoenen. Dus het is, het is beperkt. Maar weet je wat interessant? Dus je hoorde net, jullie lieten dat geluidsagment je, liet je horen. En dan lijkt het net dat die overheid heel actief is. Hè? Rijvaardigheid. Maar dat wordt allemaal afgedwongen door het maatschappelijk middenveld. Er is een Charlotte Bax. Die moet ik hier even met ere noemen. Dat is een verkeersdeskundige. Die heeft het allemaal uitgezocht. En die stelt het maatschappelijk middenveld. Met name de ANWB. 1883 opgericht. Toen nog over voor de wielrijders. Met name voor de wielrijders. Die zat heel argwanend in de eerste decennia van de 20 e eeuw te kijken naar die automobielen. Dus die had echt zoiets, we moeten die wielrijders beschermen tegenover de automobielen. Hm. En die drukken naar die overheid, let toch op dat gemotoriseerde verkeer. Ja, en wanneer gaat de overheid dan ook echt ingrijpen? Nou, die doet dat al wel in de jaren 30, maar nogmaals niet uh, van harte. Uh, en dat gebeurt ook mede omdat die ANWB en anderen, die beginnen natuurlijk ook te roepen, er zijn gewoon verkeersslachtoffers. En die worden vanaf 1926 voor het eerst gemeten. En als je dan bedenkt, uh, vanaf 1926 vijf, 500, ongeveer 500 slachtoffers gemiddeld per jaar, in 1939 800. Dus het, het neemt toe. Ja. Dus neemt de druk ook op die overheid toe. Doe er iets aan. Maar die overheid is nog vrij lax. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog de oorlog. Ja, 40, en dat, dat is en altijd toen? grappig, hè? Dat, dat bekende verhaal... dat de Duitsers, dat wordt steeds meer openbaar. De Duitsers hebben natuurlijk hier uh, gigantisch slecht huishouden, Maar ze hebben één ding heel goed ga, vaak gedaan. Dat is dingen gecentraliseerd, uh, centraal ingesteld. Bij de politie is dat bijvoorbeeld gebeurd. Maar dat geldt ook even bij hier, in dit geval, met uh, uh, maximum snelheden. Die gemotoriseerde verkeer gaat harder. Dus maximum snelheid 80 in 1940, binnen bebouwde kom 40. Hm. Dus dat werd wel uh, vastgesteld. En is dat na de oorlog ook overgenomen? Nee, dat is weer afgeschaft. Dat is opmerkelijk, want veel van die Duitse maatregelen... die gaan stilzwijgend door. Hè. Dat is, uh, ik noem net de politie al. Maar dat is hierbij niet het geval. Dit wordt weer afgeschaft. En dan krijg je in de jaren 50... dan, komt het, dan wordt het echt een thema. Dan wordt ook, ook in de politiek... in de Partij van de Arbeid, moet ik zeggen... die heeft daar echt veel aan gedaan destijds. Uh, en dan krijg je commissies ook, die worden ingesteld. En die zeggen, ja, je moet iets aan die maximale snelheid doen. En dan in 1960 krijg je een, een, een voorstel... Maak er 120 km per uur van buiten Boudekom. Hm. 1960. Ja. Dus dat verkeer komt op. Het, is, het neemt al wel toe, maar het is nog niet zo massaal. Maar de overheid, en dat is grappig... <coughs> de toenmalige minister heeft dan gezegd in 1963... Alla la van Hagen, daar zitten we vijf jaar terug in de tijd... oké, okay, 120, maar variabel. Nou, ah, ja. dat kent die de, de verkeersdeskundige <laughs> nu. Ja. Uh, dan natuurlijk, dat, en mensen hebben daar last van. Want die zeggen, ja, ik mag het hier wel en daar niet. Dus... Het is altijd politiek geweest. Ja. Je, je haalt meerderheden. Het is natuurlijk een beetje een onderwerp van André Krouw. <laughs> je, je hebt meerderheden nodig. Sommige partijen zeggen dat ja, moet we wel doen en niet doen. En, maar wat is dan de leidende factor? Is dat dan toch het aantal verkeersslachtoffers Wat dan toch uiteindelijk bepaalt hoe hard er wel... of, of spelen er ook andere overwegingen? Ja, mee? Dat, is, dat is grappig. Het grote keerpunt is eigenlijk februari 1974. Dan zitten we ten tijde van het kabinet in Uil. Dan hebben we net de olieboycott van de Arabische landen... omdat Nederland pro-Israël is. Dan spelen twee dingen door elkaar. Aan de ene kant uh, zegt de Nederlandse regering: uh, we gaan de maximumsnelheid 100 km per uur maken. En dat is ten dele uh, voor de verkeersveiligheid. Vergeet niet, het hoogte, of ik moet beter zeggen, dieptepunt, uh, het dieptepunt in Nederlands verkeersbeleid qua doden is 1972 32, ruim 3200. Per jaar? Ja, ik groot zelfs als 32,64. Maar dat 64 moet ik afleiden. Maar 3200. Ja. Ja. Dus dat, dat is in ieder geval de verkeersveiligheid speelt een rol. Dan speelt een rol die olieboycott. Dat is zeggen, ja, uh, hoe harder je rijdt, hoe meer je ja. uitstoot. En uh, ik heb dit van uh, Kees Vogel. Ik weet niet of hij nog onder ons is. Die heeft er in een tijdschrift gezet. Dat was het, uh, de commandant van de Algemene Verkeersdienst. En die heeft uh, later gezegd dat bij de Uil er ook een politiek thema in zat. en Uil zei: Ik zie al die uh, goedverdieners met hun snelle auto's uh, 120 rijden. Ik wil dat egaliseren, want ook die deusjevootjes... <laughs> Dat is echt een citaat van Kees Volgen. Die naam ma, ma, mag worden genoemd. Die zegt: op, Het is allemaal politiek. Um, ook die deusje van. Die nee, moeten het wel bij kunnen houden. Die moeten gewoon <laughs> allemaal 100 kilometer. Herverdeling van macht, inkomen, kennis en snelheid. Ja, exact. Ja, nee, dat is precies. <laughs> dat allemaal die beroemde, die beroemde sleuze: Spreiding van kennis, macht en inkomen. Dat zou beter een Uil ook nog. Sneller. Ja, maar het lijkt, nou, dat ja, dat lijkt ook wel. Dat heeft de auto-industrie uh, daar weer geregeld. Dus ze we rijden op. nu allemaal 100 kilometer. Ja. Ja, ja, dat dat want ideologie speelt natuurlijk bij de VVD nu ook een nou, rol. Zeker. Dus Dat zeg je heel goed. Want wat een Uil toen had, dat heeft het. Dat speelt natuurlijk bij Schultz van Hagen. Dat is natuurlijk toch de vrije, blije uh, VVD. Dat zit natuurlijk altijd in een deel van het liberalisme. Zeker in het rechtse deel van het liberalisme. Ik ben blij dat rij. Zullen we zeggen, die leus. Nou, daar zit natuurlijk bij Schot van Hagen natuurlijk een rol. Ja. Dat speelt een rol. Ja. En dan zie je nu die, die tegenkant van het CDA... die dan eigenlijk ook wel wil, maar ook niet goed durft. Het CDA is natuurlijk ook een volkspartij. Een brede volkspartij. Althans, uh, in, in, in ideaal. Het is nu wel 13 zetels virtueel. Maar goed, in ideaal. Dus die ja, André denken dan. Dat is echt heel <laughs> druk. Gewoon niet eens meer. Oh, die is meer, nou <laughs> die meer. Uh, maar met andere woorden, die denken dan laten we tegenkanten. En wat je dan krijgt, is natuurlijk weer dat politieke variëren. Dat je zegt, nou ja, hier wel, daar niet. Ja. En dan moeten we maar zien hoe het dan na de verkiezingen weer gaat worden. Zeker. Voor de automobilist. Dank je, Wim. Ja, en als water. Ook ons drinkwater zitten restanten van medicijnen die we slikken. Staatssecretaris Atsma stuurde vanochtend een rapport over naar de Tweede Kamer. met de vraag: wat moeten we daarmee? We vragen het zo aan GroenLinks-Kamerlid Rick Gashoff. Maar nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Raymond Serré. Radio 1: Het NOS-journaal. D66-leider Pechtold vindt het zeer onwaarschijnlijk dat D66 een kabinet van PVDA, GroenLinks en SP aan de meerderheid helpt. Volgens Pechtol doen PvdA en SP er te lang over om de orde te krijgen... en om de AOW-leeftijd te verhogen. Hij herhaalde zijn voorkeur voor een kabinet van het stabiele midden. De natuurbranden in Siberië zijn nog steeds niet onder controle. Al sinds juni staan grote gebieden in het noordoosten van Rusland in brand. Uit beelden van de ruimtevaartorganisatie NASA blijkt de enorme omvang van de branden. De afgelopen zomer was de warmste ooit in Siberië... met een gemiddelde temperatuur van 33 graden Celsius. Door de staking van het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zijn 190 vluchten uitgevallen. Vooral middellange en korte vluchten werden geschrapt. Het personeel in Frankfurt en Berlijn is inmiddels weer aan het werk gegaan. In München is de staking net begonnen. Daar duurde het tot middernacht. Passagiers kunnen hun vlucht vandaag gratis omboeken naar een andere dag.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag-Amersfoort... staat voor meer meer twee kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstoken afgesloten. En op de A27 Utrecht richting Breda staat bij Lexmond twee kilometer... staat een auto in brand en er zijn twee rijstoken dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag met aan tafel Aal Dijkhuizen van de Landbouw Universiteit Wageningen. André Krouwel, Rick Grashof van GroenLinks en Wim Berkelaar, historicus die nam ons mee in de geschiedenis van de snelheidslimieten. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar de website dag.nu. Ja, als je hoofdpijn hebt, dan neem je bijvoorbeeld een paracetamolletje... en dan voel je je heel snel weer beter. Maar de restjes ervan komen via het toilet en het riool uiteindelijk in het water terecht. Staatssecretaris Joop Atsma stuurde vanochtend een rapport naar de Tweede Kamer... over medicijnresten in drinkwater en sloten. De staatssecretaris zegt dat we die stofjes eruit kunnen filteren... maar dat kost natuurlijk wel weer heel veel geld. Ja, Rick Grashof, GroenLinks, u heeft het rapport gelezen. Hoe schadelijk zijn die restjes van nou ja, bijvoorbeeld de pil en andere medicijnen... Die, die via het riool in het water terecht... Komen? Ja, het, het lastige is dat we dat eigenlijk niet zo heel erg goed weten. Hoe kan het, het is dat duidelijk dat, dat er schadelijke gevolgen zijn. Maar hoe groot die schadelijke gevolgen precies zijn... Dat weten we niet. We weten wel dat het zich langzaam opstapelt ja. in het milieu. Maar hoe komt dat dat we dat niet weten? Kunt u dat uitleggen? Omdat daar nog onvoldoende onderzoeksresultaten over zijn. Maar we maken ons er met elkaar wel zorgen over. Die effecten zijn negatief. Er zitten risico's in van uh, maar zeggen, uh, uh, zeg maar de hormoonverstoring... waardoor je allerlei gekke dingen krijgt als tweeslachtige uh, vissen en dieren... Uh, je weet niet hoe dat doorgaat. Het is een heel langdurig proces. Antibiotica lage concentraties kan ook weer bijdragen aan antibiotica-resistentie. Ja. Er zitten ook een risico's. Meneer Dijkhuizen... En hier geldt, uh, voorkomen is beter dan genezen. Ja. Meneer nou, Dijkhuizen, zoekt u dat uit met de universiteit? Wordt dat bij uw universiteit uitgezocht, wij, de gevolgen? Wij, nou, ik weet niet precies of wij uh, dit uitzoeken, maar we doen heel veel, heel veel onderzoek naar de kwaliteit van uh, grondwater ja. en uh, grond. Ja, ja, en ook heel veel metingen. Dan, dan kunt u elkaar daar op dat gebied misschien nog wel vinden. Er kan ja. zeker een opdracht komen wat dat betreft. Ik zie hem tegemoet. Ja, uh, nog even, het zit dus ook in ons drinkwater? Nee, het wordt voor drinkwater wel uh, gemonitord. En, en, en als het ook maar in de buurt komt, dat je, dan wordt het ook wel in die drinkwatervoorziening wel weer uitgefilterd. Maar ja. het gaat om lage concentraties. Dat moet erbij gezegd worden. Er is niet een direct gevaar voor drinkwatervoorziening. Maar het is een sluipend vraagstuk: een sluipend ja. vraagstuk waarbij er geleidelijk aan steeds meer. En medicijnen moet je dus ook inderdaad als die, die, die, de, de restanten van de pil een heel belangrijk gegeven. die komen steeds meer in dat afvalwater. En daar waar we alles uit het afvalwater eruit zuiveren laten we dit erin zitten tot nu toe. Behalve op één plek in Nederland, waar het water extra gezuiverd wordt op medicijnresjes, en dat is in Nederhorstenberg. en daar heeft het Waterschap een extra filter geplaatst. De verslaggever Richard Groeneboom die ging er kijken. Dit is het water uh, wat uh, uit de zuivering komt en afgevoerd wordt straks naar de Vecht. Uh, dus eigenlijk het eindresultaat van de zuivering. Marcel is... Pauwels, projectmanager bij Waternet. Eigenlijk dus. Ja, schoon water zou je kunnen zeggen. Dit eh, water voldoet aan alle wettelijke normen waar het aan moet voldoen. Maar u gaat nog een stap verder, begrijp ik. Wij gaan één stap verder omdat we zwaardere eisen hebben. En, en groot bij de komend voordeel is ook nog dat we medicijnresten en hormonale stoffen en bestrijdingsmiddelen dan uit het water kunnen halen. U heeft hier een flesje water in uw handen. Dat gaat u dus nog schoner maken. Het is een beetje nog wat gelige kleur, maar dat gaat u nu filteren en dan wordt het nog veel schoner. Dan wordt het nog veel schoner, ja. Dan worden eigenlijk de laatste resten, dus een stukje troebelheid en verkleuring worden eruit gehaald. Maar ook de stoffen die je met het blote oog niet kunt zien. We gaan een hoge trap op naar het dak van een vierkant gebouw. Hier wordt het water dus extra gefilterd om de medicijnresten eruit te halen. We staan hier op een, op een rooster en daaronder zit water... Dat is het vervuilde water wat we net in het flesje hebben gestopt? Dat is correct, ja. Dit is een verdeelgoot die het over de vijf filters die je ziet staan verdeelt. Wat gebeurt hier nou precies dat ervoor zorgt dat dat water nog schoner wordt? Het wordt hier gefilterd met een actief kool. En dat zou ik even laten zien. Ik heb hier een netje, daar zou ik even wat opscheppen. Kijk, ja, er komt een die netje. Die kleine zwarte korreltjes, dat is actief kool. Je kunt het zien, je slikt het ook wel eens als je in het buitenland bent geweest... en wat maagproblemen hebt. En dat zorgt ervoor dat het water nog een stap schoner wordt. En ook uh, medicijnresten eruit verwijderd worden. Prachtig systeem. De eerste in Nederland. Ja. Wat kost dat nou? Uh, de totale investering... plus het ontwikkelen... moet je denken aan zo'n 7 miljoen euro. Dat is best duur, hè? Uh, het is wel een techniek... die uniek is. En waar wij ook uh, door het ministerie... van Innovatie en... Milieu... Uh, een subsidie op gekregen hebben. Om dit straks ook uh, voor de rest van Nederland en de andere waterschappen beschikbaar te stellen. Maar ik las dat als je in heel Nederland dit zou gaan invoeren bij waterzuiveringsinstallaties, dat dat zo'n op jaarbasis 800 miljoen euro kost. Die waterschapsbelastingen zijn al veel te hoog, zeg ik altijd maar. Ja, maar de eisen die aan de waterschappen worden opgelegd worden ook steeds hoger. Kijk, uh, je kunt toch heel duidelijk hier het verschil zien van het water wat er... Uh, de filters ingaat en wat, uh, wat de filters uitkomt. U heeft nu een tweede fles gevuld met het uh, gezuiverde water. Met het gezuiverde water uit de filters. Het ziet er een stuk lichter uit inderdaad. Het dat ziet er een stuk schoner uit. En, dat uh, mag ook wel hè voor dat geld. Uiteraard. Ja, Rick Grassoff, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. De minister heeft dus laten uitrekenen dat als we al ons afvalwater willen filteren... zoals we hier doen, dat het 800 miljoen euro per jaar kost. Bent u voor die oplossing? Ja, in principe wel. Um, uh, dat is natuurlijk een, een onderdeeltje van de totale kosten van je afvalwaterzuivering. Overigens al een klein onderdeel daarvan. Dus die zou je dan doorberekenen in, uh, in de, de rioolheffing. Hè? Dus de, datgene wat je als huishoudens betaalt voor het verwerken van je afvalwater. Maar ja, de vervuiler betaalt. En wij zijn met z'n allen, de vervuiler in dit geval... want we gebruiken allemaal die medicijnen. Groot uh, uh, voordeel bijkomend voor dus is dat je daar nog meer stoffen eruit filtert. Hè? Dat werd net ook uh, gezegd. Uh, uh, we hebben dit, dit, wat, die onkruidbestrijding. wordt Er ook door veel gemeenten door gif gespot, komt vaak ook in het riool. Dat haal je er dan ook uit. Dat is heel plezierig. En je kunt dit niet aan de toekomst overlaten. Want ik denk dat uiteindelijk de maatschappelijke kosten... van het niet eruit filteren... groter worden in de loop van de tijd... dan van het er wel uit. Dat kan ik niet bewijzen met harde getallen. Maar het is wel vaker zo gegaan met stof... waar we eerst twintig jaar over doen... om te beslissen of het wel gevaarlijk is. Ja, heeft u een voorbeeld... Nou, we hebben nogal wat langer gedaan over het uh, uh, zien dat asbest heel erg gevaarlijk was. En als je ziet wat een onvoorstelbare maatschappelijke kosten dat met zich mee heeft gebracht, dan uh, kun je beter wat, uh, wat sneller zijn. Ja, dus u zegt liever dit geld dan die schadelijke, eventuele schadelijke gevolgen, de verminkte vissen, voor nemen. Ja, en ook omdat het in het grondwater, het oppervlaktewater komt, uh, op het moment dat het, pro het probleem zich in hoge mate gaat manifesteren, kun je er eigenlijk niks meer mee. Nou is het wel zo dat er een crisis is? En dat, uh, dat bedrag, uh, 800 miljoen euro, uh, dat is behoorlijk veel. En het is niet helemaal zeker dat het schadelijk is, als ik u goed hoor. Is het dan wel te verwachten dat de politiek zo'n beslissing gaat nemen? Nou er zijn allerlei ontwikkelingen op dit moment gaande. Die, die experimenten gebeuren ook niet voor niks. Hè. De Europese Unie is sowieso voornemens om al een verplichting te gaan invoeren om de, op dit soort stoffen te bemonsteren. Dat ze schadelijk zijn weten we. Het is de mate waarin ze schadelijk zijn. en, en hoe lang dat dan optelt, dat daar zitten de onzekerheden. Maar ze zijn schadelijk. De Europese Commissie wil dat ze ook gaan bemonsteren. De volgende stap zal toch zijn dat er ook verplichtingen opkomen. Niet voor niets bereidt de waterschapswereld zich hierop voor. Mm. Het gaat ook al niet allemaal in 2013 natuurlijk. Dat is een, een stapsgewijs proces. Maar in de loop van de komende jaren moeten we echt die kant op. Ja, aan de telefoon de verantwoordelijke staatssecretaris Joop Adsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u heeft een rapport dus naar de Kamer gestuurd met eigenlijk vier oplossingen hè, om die medicijnresten uit het water te filteren. Maar u maakt zelf geen keuze. Waarom niet? Nou, om de belangrijkste reden om nog. Dat... Maken, ...is dat er nog onvoldoende uh, bekend is... ...over uh, het uh, voorkomen en het voorkomen van uh, de medicijnresten. Uh, daarnaast is de problematiek natuurlijk wel iets breder... ...dan alleen maar kijken naar de zorginstellingen. Uh, zoals heer Grashof uh, terecht ook opmerkt... Uh, ...komen medicijnresten uh, ook uit, nou ja, uit huishoudens, individuele huishoudens. Dus eigenlijk moet je kijken uh, samen met uh, de waterschappen... ...met de waterbedrijven, maar ook met gemeenten... ...naar een uh, totaalaanpak. En dus nu op dit moment nog onvoldoende zicht op, maar dat het een probleem is, dat, uh, dat is volstrekt helder. Dat kwam ook naar voren uit de, de reportage en ook uh, op verschillende andere plaatsen in Nederland worden op dit moment al uh, uh, projecten uitgevoerd, juist om medicijnresten uit het water te halen. Ja, nog even, één van die opties is toch wel alleen het afvalwater bij ziekenhuizen filteren. Dan heb je al een grote slag gemaakt, toch? Ondanks ja. dat er natuurlijk bij huizen ook wat vandaan... dat lijkt me toch iets goedkoper nog, of niet? Ja. Nou, je moet het één doen, denk ik, en het ander niet laten. Ik denk dat het, dus eigenlijk uh... alle opties doen? Nou ja, ik denk dat het goed is dat je, dat je vooral uh, in de bron, uh, daar waar je het kunt aanpakken, uh, ook gaat aanpakken. En dan zijn de ziekenhuizen, uh, grotere zorginstellingen, uh, nou laat ik maar zeggen de hotspots van, van de, van de verontreiniging. Dus daar moet je beginnen. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook een project lopen in, in Zwolle, bij de, de Isalak-kliniek. Uh, daar wordt een nieuw ziekenhuis het gebouwd. Ja, een ziekenhuis. Samen met het waterschap Groots, Groot-Saland, de gemeente met, uh, en ook met, met Europese middelen, geloof ik. Dus uh, in die uh, zin moet je echt bij de bronnenzaken proberen aan te pakken tegelijkertijd. Ja, Enkele jaren geleden werd heel Nederland opgeschikt omdat er uh, restanten van, van hormonale uh, van ja. pillen werden gevonden. Ja, Ook, ook daar zul je aandacht ja. voor hebben. Dus de zuivering zal sowieso op orde moeten zijn en je moet tegelijkertijd bronmaatregelen. Ja. Nog even uh, een belangrijk punt voor mij als, als zeg maar gewoon betaler van waterschapslasten. Uh, Rick Gassoff zegt ja de vervuiler betaalt dus we moeten allemaal dan toch maar wat meer gaan betalen. Um, nou, er wordt al heel veel geklaagd over die waterschapsbelasting. Vindt u dan ook dat het maar moet stijgen? Ja, waters, de waterschapslasten, uh, je, moet, je moet even het onderscheid maken tussen het is deel van de waterschapslasten wat je betaalt voor de zuivering. Maar nou, we betalen natuurlijk ook allemaal voor het veilig houden van Nederland, voor het garanderen van droge voeten. Dus daar zit absoluut meer in dan alleen maar uh, dit element. Ja, maar het gaat en, mij en, dan natuurlijk tonen, gewoon schoon, heel... Moet ik straks meer betalen volgens jou? Ja, schoon, schoon, schoon water is iets wat een basisvoorziening is en daar zullen we allemaal aan mee moeten, moeten betalen. Ieder huishouden doet dat op dit moment ook. Iedere iedere ja. Iedere uh, ondernemer die doet dat ook. En dat geldt dus ook voor, uh, voor ziekenhuizen, voor zorginstellingen. En als je daar de hoeveelheid afvalresten, geneesmiddelenresten... die in het, uh, in het oppervlaktewater terechtkomen of in het afvalwater terechtkomen... kunt verminderen, dan is dat pure winst. Dus dan heb je later minder werk, dus ook minder kosten... om het water schoon te maken. Nou, dat is wat we moeten doen. En dat kan uh, betekenen dat de kosten iets omhoog gaan... maar op dit moment is daar nog onvoldoende zicht op. Dus het is ook voorwaardig om daar... Ja, ja. Aan het eind van uw verhaal hoorde ik een soort van antwoord, die waterschapsbelasting van mij, die ik dus moet betalen, die kan dus nog stijgen wat u ook betreft. Ja, als je, als je uh, vindt, wij zijn steeds beter in ja, nee? het uh, op te zoeken en we vinden met z'n allen dat uh, water veilig en schoon moet zijn, nou als we dat via een procestechnologie kunnen realiseren, dan zou je wel gek zijn om dat niet te doen op termijn. Nee. Uh, alleen je moet ja? tegelijkertijd bedenken, het moet betaalbaar zijn en het heeft geen zin om dat alleen in Nederland te doen. Je moet dat ook Europees aanpakken om het heel veel van ik. dit type verontreiniging, bijvoorbeeld via de rivier in Nederland, binnenkomt. Ik vind het zo grappig dat u op een vraag zo'n mooi lang antwoord kan geven, maar ik begrijp toch wel dat het nog wat kan stijgen. Uh, zeg nu uh, nog even ja of nee, want dan weet ik waar uh, ik aan toe uh, ben. Waterschapslasten kunnen stijgen, dat geldt okay. voor heel veel andere lasten en in dit geval gaat het voor een buitengewoon belangrijk doel. Oké, okay. nou ik denk meneer Grasshoff dat uh, Joop Adsma helemaal uw man is. Ja, daar lijkt het wel op. Het eerste wat dan een klein detail is, dat het rapport waar, die, waar wij het nu over hebben, dat ligt er sinds april 2011. Dus het ligt al bijna anderhalf jaar op de plank bij het departement. Dus zo heel hard loopt de staatssecretaris helaas niet. Maar nu toch wel zo, zo op het, een eindsprintje, heeft hij nou, wel gemaakt? Nou, dat is denk ik niet een eindsprint. Het wordt nu naar de Kamer gestuurd zonder enige conclusie, zonder enig beleidsinitiatief wat hij eraan koppelt. Dus um, uh, helaas, maar... Ik denk dat uh, we dit niet van staatssecretaris Atsma moeten verwachten... maar ik hoop dat de nieuwe regering daar met voortvarendheid aan de slag gaat. Meneer Atsma, die... laatste woord. Oh. Nou, wat één ding is heel leuk, dan, daar zal waarschijnlijk Atsma het wel mee eens zijn... voor die ziekenhuizen zijn intussen oplossingen die gewoon kostenneutraal zijn. Dat heeft een terugverdiend tijdreëel, dus daar kunnen we al heel snel mee aan de slag. Gaan. Ja. Meneer Atsma, mag ik u hartelijk bedanken. Ja, en dat het kostenneutraal is, dat is op dit moment zeer de vraag. En uh, mijn opvolger wie weet wie dat zal zijn, die gaat ongetwijfeld dit hoofdstuk een gevolg geven. En dat nee. moet ook. Dank u wel voor uw reactie. Nederland kiest in crisistijd. Euro de euro had er nooit moeten komen, hè? Bepalen Europa en de euro uw stem. Ik vind niet dat wij daar. op moeten blijven draaien. Ja. Het is gewoon een te mooi land om uh, vier te laten verklaren. Eén zegt meer steun geven, de ander zegt juist minder steun geven. De stemtherapeut zoekt het uit. In de debatten wil het maar niet lukken. En daarom vragen we in dit is de dag aandacht voor de rol van Europa. Volgende week in het stemhokje. En we richten elke dag de kijker op een kiezersgroep. Gisteren waren dat de fabrieksarbeiders in Groningen. Vandaag de Stadse Gelovigen. En dat doen we met onze eigen vertrouwde stemtherapeut. politicoloog André Krauwel, de uitvinder van de Kieskompas. André Stadse Gelovigen, wat zijn dat? Ja, we hebben onderscheid gemaakt onder gelovigen... onder zeg maar wat meer fundamentalistische gelovigen. De, B de Nederlandse Bijbelbelt zeg maar. Uh, die behandelen we een andere keer. En nu gaan we het over mensen hebben die wat lichter gelovigen... die in wat meer stedelijke, en randstedelijke gebieden wonen. Okay, Vrouwelijk orthodox. En ja, hoeveel vrouw. mensen zijn dat? <laughs> uh, nou, dat is niet helemaal duidelijk... want er zijn heel veel ietsisten in Nederland. Maar laten we zeggen, ongeveer 40% van de Nederlanders... noemt zich nog gelovig. Dus dan weten we niet precies wat ze dan bedoelen. Maar uh, als we dan kerk gaan uh, uh, nemen... En dat je echt dus nou, regelmatig, niet één keer met kerstmis alleen... Er is ongeveer nog 20 van de Nederlanders nog maar gelovig. Oké. Okay. Nou, het is toch nog een hele groep waar we het dan over hebben. Ja. Uh, het stemgedrag van deze groep bij de vorige Kamerverkiezingen, hoe was dat? Ja, je ziet dan toch dat een groot deel nog wel christelijk stemt. Uh, dus in overgrote meerderheid dus uh, CDA en ook ChristenUnie uh, nog wel overweegt. Maar in steeds grotere mate lopen ze daar weg. En de vorige keer was dat ook al massief het geval... Men loopt over vooral naar de VVD. Ook een beetje naar D66, hartstikke libertair, maar daar loopt men ook naar over. Dus uh, ja, ze zijn uh, niet van God los, maar wel van het CDA. Ja, dat is duidelijk. Nou, stadsgelovigen die kun je natuurlijk vinden in een stad als Utrecht. Ja. Onze verslaggever Maarten Hacht ging naar het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk in Nederland. En vroeg aan mensen die daar werken wat hun politieke voorkeur is. <middels> Zo, medewerkers van uh, het landelijk dienstencentrum van de protestantse kerk in Nederland gaan lunchen. Wat, uh, wat wordt het vandaag? Uh, best wel simpel. Uh, Carnival, zoals elke dag. En een krentenvol. Nou zou je zeggen dat de christelijke partijen hier kunnen rekenen op flink wat steun. Maar zo simpel ligt dat niet. Uh, ik stem meestal links van het midden. Ik ben natuurlijk... Een diakonaal werken, dus ik kijk voor armen en voor vluchtelingen. Is ook een beetje links van het midden dan, denk ik, toch? Ja, heel vaak wel. Ik uh, moet zeggen dat niet veel verschilt, ook links van het midden. Nou, zou je verwachten, bij de Protestantse Kerk Nederland vind je wel CDA-stemmers? Ik ben er net op de gang drie tegengekomen. Ja, nou, dus, ze zijn er wel. Uh, ik heb er even met de anderen over gehad. Ik ben ook al een CDA-stemmer tegengekomen die zegt, nou, uh, dit jaar niet meer. Maar wat dan wel? Ook bij de protestanten wordt flink gezweefd. Nou, ja, ik ben wel erg in verwarring deze keer, moet ik zeggen. Ik heb geen idee nog eerlijk gezegd. Voor deze verkiezingen. Geesje en Jacques, allebei boven de 60. Willen wel eens advies van het Kieskompas. En ook hun veel jongere collega Jantine schuift gezellig aan. Ga fijn. Een generatiekloofje. Denk... Nou, nee hoor. De AOW-gerechtigde leeftijd moet 65 jaar blijven. Nee. Ik ben nu 60 en ik ben het er absoluut niet mee eens. De, leeftijd, de pensioenleeftijd moet gemiddeld gewoon omhoog. Ja, ik ben 61 en, en, en ik wil ook nog best heel lang doorwerken. Ik heb hartstikke leuk werk hier. En ook bij andere stellingen zijn de kerkwerkers het roer het eens. Op ontwikkelingssamenwerking uh, mag, wat mij betreft, niet worden bezuinigd. Nou, er moet eigenlijk alleen nog geld bij. En... Die 0,7% dat is peanuts. Yeah. Nu uh, heeft Wilders geroepen, dit worden de verkiezingen over Europa. Ja, ik kan er niet omheen dat het een belangrijke uh, item is. Ik vind het heel raar, alsof de rest er niet meer te doen. Europa, belangrijk. Ja, Europa is belangrijk. En uh, Wilders is wat dat betreft een uh, blaaskaak. Die weet niet waar hij het over heeft. Een deel van onze welstijlstand komt uit hun crisis. Wij verdienen er gewoon goed aan. Ja, ik zou zeker voor stemmen dat Europa blijft. Op naar de vier stellingen over Europa. Nederland moet in de euro blijven. Uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Nou wij ook. Zeker mee. Sowieso voel ik veel voor dat je banken het beter gezamenlijk kunt aanpakken. De discussie over een, een, een euro en een euro, ik vraag me af of je daar het probleem mee oplost. Want je maakt dan toch een scheiding tussen weer de zwakke en de sterkere landen. Terwijl Europa gebaseerd is op het waardeprincipe van solidariteit. Ik hoor het al, het woord solidariteit is alweer gevallen. Uh, om de euro te behouden is het goed als Nederland zwakkere uh, eurolanden financieel steunt. Ja, zeker eens. Kijk, ik heb een hartstikke mooie fiets en daar ben ik heel blij mee. Uh, maar als ik uh, iets minder mooie fiets heb, dan kom ik nog steeds naar het werk. Bij mij zou er nog wel wat van af kunnen. Maar Sorry. het is toch een bodemloze put, dat Griekenland en Spanje. Uh, maar wat is het alternatief? Dat zij uh, helemaal geen fiets hebben. En hulp is heel erg gebonden aan strikte voorwaarden. Wat je maar in... ze houden zich er niet aan. Nee, ze, het lukt ze niet. Solidariteit en samen sterk. Ja, maar ook gewoon deel van één familie. En wel met inderdaad de restricties van... hé hey jongens, het moet ook op orde komen. Jongens, heeft, heeft u daar het nog het vertrouwen in dat het op orde komt? Ja, op den duur komt het altijd in orde. Ja, oh jongen, ja, echt. Ja, daar gaan de ogen stralen. Ja, precies. Ja, dus vertrouwen dat het goed komt. Nou, de drie linksige kerkgangers zijn ook voor toetreding van Turkije... en voor meer Europese integratie. Ja, ja ik, ik ben het daarmee eens. Dus uh, we moeten erbij blijven. We moeten vooral wel betalen. Turkije mag er zelfs bij. En we moeten ook nog eens meer integreren. Wat blijft er over van Nederland? Genoeg, denk ik. Je moet een beetje geloven in de kracht van Nederland ook. Ik ben wel voor integratie, dus verdergaand. Maar ik denk dat je daar een bepaald tempo bij moet nemen. En ook een, een bepaalde waakzaamheid zo van waar gaat het over en waar gaat het heen? Tijd voor de uitslag. Dan gaan we kijken naar uh, waar Jantine in het, uh, het politieke landschap komt te staan. En dan hebben we hier een ik weet het, uh, 50, uh, 50 is... plus partij. <laughs> <laughs> <laughs> Dit is wel heel erg grappig, hè? Je komt gewoon bij, bijna <laughs> bovenop de <laughs> 50 plus. plus Jacques? Nou ja, ik zit bijna bovenop de Partij van de Arbeid. En ik zit ook niet zo ver af van GroenLinks en van 50 plus. De GroenLinks en de P van de A, daar kan ik wel iets mee. Oké, nou hoor. Bovenop bijna de, de P van, de, van de, de, de Arbeid. Ja, ja. Verbaas me niks. Maar nou hebben we een mooie tool hier. We kunnen namelijk alle thema's uitzetten. En dan oh, ja. kijken waar je dan op Europa oh, uitkomt. Ja. Even kijken, Europees. Nou, wow. ja, waar val ik samen met de CDA? Ach, jeetje. Nou, ga ik niet opstemmen. GroenLinks, PVDA, CDA. Ja, het radicale midden heeft wel goede opvattingen over Europa. Kennelijk. Dus het gaat hier echt uh, tussen de GroenLinks. En de P van de A. Ja, ja, dat herken ik ook wel. En weet u dan ja. wat het wordt? Ja, nee, ik, ik weet niet wat het wordt dit jaar. Ja, ik weet wel wat het wordt, maar ik ben niet van plan om dat hier te zeggen. Ik ben, ik ben nog bij de oude stempel dat je dat niet zegt op wie je stemt. Geen christelijke stemmen hier bij de Protestantse Kerk Nederland? Ik ga heel christelijk stemmen. Ik weet alleen nog niet of het de christelijke partij wordt. Nee. Ja, ik Krouw, onze stemtherapeut, even Maarten Hag kreeg drie eh, linksgeoriënteerde christenen voor de microfoon. Ja. En die zeggen, ja, we gaan wel christelijk stemmen, maar ik weet nog niet of het een christelijke partij wordt. En nee. toen stak jij je vinger in de lucht. Ja, omdat dat echt gewoon het probleem is van het CDA. Die heeft zulke kans laten liggen, dat was inderdaad, zoals we het net al even zeiden, vroeger een brede volkspartij. Die hele brede lagen uit de bevolking op zich verenigde omdat ze politiek heel gematigd waren. Als je arbeiders en vakbonden aan je moet binden, maar ook ondernemers... dan moet je natuurlijk een middenkoers varen. Dat heeft het CDA volkomen laten liggen. En nog steeds veel te ver naar rechts opgeschoven op de VVD gaan lijken. En waarom zou je een kopie kopen als je het origineel kunt krijgen? Dus dat is heel raar. Als je weet dat nog zo'n 17 van de Nederlanders zegt... ik overweeg het CDA nog, waarom stemt ze er daar niet op? Er is 20 van de Nederlandse volking is kerkgaand. Waarom komt het CDA maar tot 8,9 En dat komt omdat... Het het CDA gewoon strategisch grote fout heeft ja, gemaakt. Maar ze hebben wel een herijking gehad, radicale midden... Meneus. Nogal... Helemaal dat... niet. Nee? De herijking van het CDA zou moeten zijn... niet alleen maar dat ze zeggen dat het gaan doen, maar echt zeggen. Luister, wij zijn nog steeds die mensen van nog staat, nog markt. Nu is de kans om dat te zeggen. Ik denk dat de markt inderdaad nu wel heeft aangetoond... dat er problemen zijn met alleen maar markt. Maar dat het CDA dan een goed verhaal heeft. Alleen maar staat, ze zijn ook niet van de SP. Dus nu... Meer dan ooit zou het CDA-verhaal van het midden, van wij willen juist maatschappelijke krachten versterken. Gezin, kerk, samenleving, scholen. Dat zou meer dan ooit aanslaan. Ja. En vroeger waren er echt gewoon ondernemers die zeiden: het radicale midden is dit. Dat wij niet alleen maar voor aandeelhouders en winst gaan. maar juist voor. wij zijn trots op het aantal mensen dat voor ons werkt okay. en hoe we ze behandelen. En Even... dat verhaal komt helemaal niet nee, van het CDA. Okay, dat is heel kort. Het ChristenUnie hoor ik ook niet langskomen. Nee, de ChristenUnie heeft een hele grote fout gemaakt. Wij hebben, uh, analyseren bij het kieskompas altijd waar partijen staan. Het, het, de ChristenUnie stond op een goudmijn, werkelijk. Uh, uh, die, die stonden, uh, hè, zoals u net al zei... de meeste Nederlanders zijn een beetje, beetje links, maar niet heel veel... en dan wat, proge, wat conservatiever. Daar stond de ChristenUnie. Die stond op een goudmijn. 20, 30 procent van de Nederlandse volken stond heel dicht bij de ChristenUnie. Wij krijgen altijd in de kieskompas altijd van die mail... ik sta helemaal niet bij, ik, bij de ChristenUnie, hoe durft u? Ik ben niet gelovig. Omdat mensen met die partij eens zijn... Die zijn helemaal naar rechts opgeschoven met het Koendersakkoord. Waarom? Waarom, u vresnaam? Nu lijken ze op het CDA. Waarom zou je dat doen? Eh, ik begrijp er helemaal niks van. Een rare koerswijziging van de ChristenUnie. Het was gewoon het sociale alternatief voor het CDA nu niet meer. Goed. Nou, morgen praten we verder met jou. André Krouwel. Nou, ondertussen zie ik professor Duikhuis wel op zijn iPad kijken. U kijkt volgens mij op Twitter. Heeft u ondertussen reacties gekregen op uw betoog over de intensieve landbouw? En de uitleg vandaag hier. Ja hoor, ik, ik hou er altijd bij. Vind ik zeer interessant. Noemt dus, u eens uh, een reactie? Uh, nou, de een die zegt, uh, klets uit zijn nek. Uh, uh, ik hoor niet uh, de argumenten daarachter, maar dat soort opmerkingen krijg je. De andere zegt, hé, hey, uh, hij praat wereldbreed en niet uh, Nederlands. En uh, daar ben ik blij om, dat die boodschap uh, overgekomen is... dat we wereldwijd twee keer zoveel voedsel moeten produceren. En dan zoeken we de beste plekken. Ja. Gaan we gaan naar onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Rien, de Rien van den Berg. Goedemiddag Rien. Ja, goedemiddag. We hebben je een tijd niet gehoord, maar je bent weer terug... Ik ben weer terug. In de moederschoot van dit is de dag? Heerlijk. Heerlijk. Nou, laat horen, je gedicht. Ik ben gezond hoor. Mij mankeert echt niets. Maar ik dacht dat dit aan de snoeptemaatjes lag die ik met mijn zoontje pluk uit onze achtertuin. Ik ben er ingetuind. Ik drink al jaren medicinaal water. Mij mankeert niets. Ik val niet om. Maar nu weet ik waarom. Daar moet de overheid eens wat aan doen. En dan die megastallen. Daar staat het vleesvee in dat met de keizersnee de kalveren moet baren. Omdat het niet natuurlijk kan bevallen. Ja? Geen hennetje wordt in de industrie nog broeds. Geen koeterwereld zonder mes, geen kip zonder een uitbroedapparaat. Daar moet de overheid eens wat aan doen. O, overheid, nu ik u toch spreek, de snelheidslimiet. Als wij bestemd waren geweest om 130 kilometer in het uur te jagen... had onze lieve heer ons dan niet met een straalmotor geschapen... Buiten de bebouwde kom, 15. Heerlijk. Langs stalletjes met 15 varkens. wijtjes met maasrijn IJsselvee. Let op de weg. Rem rustig voor de kip die snel de berm instuift. Kijk nou. Ze legt van schrik een ei. Kunt u het voor zich zien? Geen paracetamol, maar levertraan. Hé, hey, kijk daar. Ot en zien. Terug naar toen. Dat zou de overheid eens moeten doen. Ergens in een torentje kan premier Rutte de slaap niet vatten. Hij is gezond hoor, hij mankeert echt niets. Maar toch, hij moet wat doen. Maar hij is bang. Bang dat het water op een kwade dag weer schoon zal worden. Overleeft hij dat? Hij stuurt nog snel een telegram naar China. Geen vlees eten, geen vlees eten. Toch is hij bang dat op een dag voorgoed de stroom uitvalt. Wat is die dierenindustrie dan waard? Een paard, een paard, zijn koninkrijk voor een paard. Dank je wel, Rien van den Berg. We zetten je gedicht op de website. Dit is de dag. nu. Binnengekomen is Eva Hinek. Eva, Eva goeiemiddag. Goedemiddag. De stemming van Nederland zometeen. Zeker. We gaan weer debatteren, zoals we al tijd doen. En deze keer gaat het over het verbod op de pelsdierhouderij. Een voor- en een tegenstander, straks hier in de studio... Het zijn altijd verkiezings- uh, of thema's, issues uit de verkiezingsprogramma's... Mm -hmm. die onderbelicht zijn gebleven. Okay. goed. Nou, dat zal meteen na het nieuws van drie uur. Hartelijk dank hier aan de gasten aan tafel. Aal Dijkhuizen van de Wageningen Universiteit. Ik zei de landbouwuniversiteit, maar zo heet u al lang niet meer. <laughs> uh, ook dank aan Rick Grassel van GroenLinks, aan Wim Berkelaar en aan André Krouwen. En jou zien we morgen weer. Dankjewel. We gaan luisteren naar het nieuws van drie uur. Tot straks.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 Met wie staking Zit u in politieke nood? Hallo, met de Groot voor de politieke nood? Bel elke dag tussen 11 en half 12 met Ferry de Groot. Ik vind heel erg dat iedereen een beetje blazen is. Dat iedereen een jaar langer moet werken. 0800-1121. Zeg, loopt u eens leeg. Politieke nood? Bel Ferry de Groot. Ik heb hoop gekregen als ik kijk naar mensen als Diederik Zamstro op dit moment. Meen je dat nou echt? Bel elke dag tussen 11 en half 12. Spreek ik met meneer de Groot? Helemaal. 0800-1121.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 Dit was de E uit het alfabet van Alphabet Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Dit is Radio 1.